uur. wel met het NOS journaal. De cyberaanval woensdag op nieuwssite nu.nl lijkt het werk te zijn van criminelen in Rusland. Dat zegt beveiligingsbedrijf Fox IT.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 PVV-kamerlid Brinkman heeft forse kritiek op het meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen, blijkt uit een interne e-mail die hij een Vandaag in handen heeft gekregen. Brinkman schrijft dat het PVV-meldpunt niet van tevoren in de fractie is besproken en dat het meer kwaad doet dan goed. In Frankrijk heeft een indringer een man in een moskee met een honkbalkluppel doodgeslagen. Een andere man raakte zwaar gewond. Het gebeurde in de stad Arras in het noorden van Frankrijk.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 Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedenavond. Opnieuw een zware tegenstander voor AZ in de Europa League. De enige, over enige overgebleven Nederlandse club in de kwartfinale... moet het opnemen tegen Valencia. AZ-verdediger Dirk Marcellus is blij met die tegenstander. Ja, fantastische leiding. Valencia is een topploeg uit Spanje... Mooi stad, uh, oud stadion, maar wel mooi. En ja, ik, ik kijk ernaar uit. Zometeen ook de reactie van Gert-Jan Verbeek. En er wordt gezwommen in Amsterdam. De wedstrijden om de Swing Cup gelden daar als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Londen. Inge Dekker miste op de 50 meter vrije slag op een plaatsing voor de Spelen. Maar Dekker geeft nog niet op. Ja goed, ik zit er gewoon dichtbij, dus het is uh, hoe dan ook belangrijk. En weet je, als je, je kwalificeert op de 50 vrij voor de OS, dan... Uh... Ja, dan heb je gewoon een dikke vette medaillekans. Zo worden de reacties ook van Ranomi Kromenwijjojo en Marleen Veldhuis. En morgen begint volgens de kenners het wielerseizoen pas echt met de Primavera. Oftewel Milaan Remo. Door de succes in het voorseizoen kan de Nederlandse Vakant ploeg deze klassieker met vertrouwen tegemoet zien. Daarover Johnny Hogerland. Ja, we zijn wel heel content dat we het zo goed doen gelijk het begin van het seizoen. En dat maakt het misschien, ja moet ik dat zeggen... Wat relaxter. Zo meteen een reportage vanuit Milaan. En we kijken vooruit naar het nieuwe Formule 1 seizoen dat zondag gaat beginnen. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Maar eerst naar de Gelre -Doom. in Arnhem. U hoort het al, Vitesse tegen Heracles eindigde daar in 2-0. En die houtkamp, ik neem aan een zeer, zeer terechte overwinning voor Vitesse. Ja, redelijk makkelijk ook. Uh, het duurde wel tot de 23e minuut toen Boni overigens met een heel aardig hakje 1-0 maakte. Daarna mocht hij een uh, uh, seconde voorrust, mocht hij een penalty nemen. Ja, dat zijn van die momenten. Uh, speler alleen op de keeper af. Keeper, uh, pasfeer uh, hield de handen mooi laag. Draaide zijn rug naar hem toe. Ik dacht dat het geen penalty was. Maar uh, scheidsrechter Wiedemeijer dacht anders over. Een rode kaart voor Pasveer, penalty voor Vitesse. En dan denk je een paar seconden voor rust, dan is het afgelopen. Maar Boni schoot de bal heel hard op de paal. En dus geen doelpunt. En toen bleef het nog een beetje een wedstrijd. Zeker ook omdat in de tweede helft Vitesse Heracles eigenlijk te veel liet komen. Ik had verwacht in het publiek ook, zo'n 17.000 mensen in de Gelredoom... dat uh, 11 tegen 10, dat Vitesse er tegenaan zou gaan. Maar dat deden ze niet. Er kwamen zelfs wat kansjes voor de man uit Almelo. Uh, Kwam bijvoorbeeld een kopballetje net over. Maar toen in de 67ste minuut een goede assist van Boni en Ibarra... die een prachtig doelpunt maakte. Een hard schot in de bovenhoek. En de reservekeeper die toen op doel stond omdat Pasveer de rode kaart had gekregen. Telgenkamp kon die bal onmogelijk tegenhouden. Daarna nog kansen voor Van Ginkel. En nog een keer Van Ginkel. En nog een keer Van Ginkel. Maar dat lukte allemaal niet. En zo bleef het 2-0. En zit Vitesse toch weer op de goede rit zeg maar. Zevende plaats. Vier punten nu achter Feyenoord en de wedstrijd meer gespeeld. Maar voor Heracles, die keken eigenlijk nogal naar dat linker rijtje. Die wilden graag van die elfde plaats waar ze nu op staan omhoog komen. Hadden al drie keer op rij verloren. Maar dit was dus de vierde nederlaag voor Peter Bos en uh, uh, zijn Heracles Almelo. Uh, dat is dus jammer voor uh, ja, ik denk dat dat linkerrijdje nu wel een klein beetje uit het zicht uh, raakt. Maar het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Zowel boven als onderin in de Eredivisie. Dat het uh, best wel spannend blijft. Maar Fidesz had dus een verdiende en een uh, goede overwinning. Op Heracles uit Almela, Almelo 2-0. Dankjewel. En die houtkamp reacties later in deze uitzending nog vanuit Arnhem. AZ neemt het in de kwartfinale van de Europa League dus op tegen Valencia. Inderdaad, de ploeg die gisteren PSV uitschakelde. Maar die naam bezoemt uh, vooraf uh, geen angst in. Want als je Oudinezen kan uitschakelen, kun je ook van Valencia winnen. Tenminste, je kunt ze gewoon uit het toernooi knikkeren. Want die wedstrijd gisteren tegen Ordinezen dat was een mooie ervaring. Dirk Marcellus. Ja, dat was zeker mooi. Nou, na een kwartier uh, zag het wat somber eruit. Uh, maar ja, als je ziet, uh, ik denk uh, na twintig minuten... dan hadden wij het uh, toch met tien man bood onder controle veel de bal ook. Ja, we scoren en dan, ja, dat is een, een prachtig gevoel. En als je dan de tweede helft uh, ook redelijk weinig weggeeft... wel onder terug staat, maar ja, dat is logisch. En dan, ja, dan, dan, dan voel je je van, ja, dit gaan we nu maar weggeven. En uh, dat is een prachtig gevoel. Wat zegt dit over jullie elftal? Dat uh, ja, je wordt overlopen in de eerste minuten. En dat, dat jullie toch overeind blijven en uiteindelijk uh, zo het veld af kunnen stappen. Ja, ik denk dat het wel aangeeft dat we als team heel erg gegroeid zijn... We hadden in het verleden, vorig jaar, begin dit jaar misschien ook nog, dat we het uit nog een stuk moeilijker hadden. Ja, nu ook, je speelt tegen Oedinezen, hun hun moeten gaan. Dus ja, na, wat ik al zeg, na een kwartier ziet het er uh, niet zo heel goed uit. Maar ja, dan zie je toch dat we nou, misschien de eerste kans die we krijgen, schieten we binnen. En uh, ja, dan, uh, dat is wel lekker. En volgens mij hebben jullie gewoon een goede ploeg? Ja, dat absoluut. En ik denk dat we het ook al meerdere malen bewezen hebben dit seizoen. In de competitie en in Europees. En ja, dat, uh, ik denk dat iedereen dat nu al weet. Nou Goed, nu is het bijna april. Jullie doen nog op drie fronten mee. Er kwam we weer nieuw nieuwe bij, hè? Valencia. Wat zegt uh, Dirk Marcellus dan? Ja, fantastische leuting. Valencia is een topploeg uh, uit Spanje. Uh, mooie stad, uh, oud stadion, maar wel mooi. En ja, uh, ik uh, kijk ernaar uit. Ze waren veel te sterk voor PSV. Ja, nou ja, ik heb uh, live uh, niet kunnen zien, want ik ben zelf natuurlijk voetballen, maar... Uh, ja, nou, ze hebben wel overtuigend volgens mij, uh, zeker uh, in uh, in hebben ze overtuigend gewonnen. Dus uh, nou, dat zegt wel iets over hun kracht. Zit zegt iets over hun kracht. Is dat dan iets om, om bang van te worden? Nee, ik zou niet weten waarom wij bang uh, zouden moeten worden. We, we zijn een uh, heel eind gekomen en dat hebben we vooral gedaan door ons, ons eigen ding proberen te doen. En, uh, nou, dat is zeker in thuiswedstrijden heel goed gelukt en uh, nou ja, dat, uh, dat gaan we weer proberen. De consequentie van dit geheel is, uh, jullie krijgen het hartstikke druk. Ja, klopt. Ik heb een beetje het schema gezien van de komende weken. Ja, nou ja, als je het goed doet, krijg je het altijd druk. En dan, uh, maar ja, dan voel je je ook wel lekker uh, met zo'n wedstrijd. En, uh, ja, het zijn mooie wedstrijden, er komen beslissende wedstrijden aan. En uh, ja, dat zijn, uh, daar doe je het voor. Niet moeilijk om vol te houden? Nou, moeilijk om vol te houden. Uh, het is af en toe wel moeilijk ja, om, uh, om te herstellen en weer op tijd fit te zijn. Maar uh, wat ik zeg, als, je, als je doorgaat, je wint, dan uh, dat, uh, versnelt het herstel wel. Inderdaad, een zwaar programma voor AZ de komende weken. Competitie, Beker en dus ook Europa League. Met in de kwartfinale Valencia als tegenstander. Het zal moeilijk worden om de halve finale te bereiken. Trainer Gert-Jan Vlobeek. Het is altijd zo bij de dat de, de volgende wedstrijd uh, nog moeilijker wordt. Maar als je kijkt naar de, de positie op de ranglijst van Valencia, derde. En Udinese, vierde in Italië. Dan, uh, ja, dan schat ik er ook de Spaanse competitie wel wat hoger in. Ik denk dat het op dit moment een van de zwaarste competities is in, uh, in Europa ja, en dat uh, is heel knap voor Valencia dat ze zo dicht uh, bij, uh, bij Real en, uh, en Barcelona staan. Goed, mooie uitdaging. Maar niks is onmogelijk, toch? Nee, dat is mooi in voetbal. Hè? Dat een uh, het kleintje, de grote, kan, uh, kan verslaan. Dat kan. Dat, dat is mogelijk. Maar ik zei al, het, uh, het, het wordt lastig. Maar het is, uh, er, er is altijd een kans. Ja, er is altijd een kans. Kan dan bijvoorbeeld de Europa League winnen? Nou, die kans is, is nog kleiner. Het is bijna onmogelijk hè, om, om in het hedendaagse voetbal, uh, met een uh, begroting die wij hebben, naar uh, de, de, de spelersopbouw uh, qua, qua, qua, qua leeftijd en qua ervaring, qua carrière. Uh, de zwaarte van de competitie waar we in spelen, om, om dan uh, uh, te kijken naar de, degene die nog bij de laatste acht zitten, Eigenlijk is het al heel knap dat we bij de laatste acht zitten. Maar afijn, uh, daar waar een kans is, uh, moet je toch proberen hem, hem, hem, hem te grijpen.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 In een soort roes van, van het spelen van wedstrijden toppers leveren. En dan kan het inderdaad een hele mooie afsluiting zijn. van Verbeek in gesprek met Han Kok. En mocht AZ verder komen, want er is al een beetje doorgelood. Dan treft het in de halve finale de winnaar van het duel tussen Atletico Madrid en Hannover 96. Klaas-Jan Hunterlaag ontmoet met Schalke in de kwartfinale Atletiek De Bilbao. En Ricky van Wolfswinkel en Stijn Schaag spelen met Sporting Lissabon tegen een Metalist Garkov. En dat komt uit Oekraïne. Er is inmiddels ook geloot voor de kwartfinales van de Champions League. En de meest in het oog springende Wedstrijd is daar AC Milan tegen Barcelona. Real Madrid stuit tegen het verrassende Apuel Nicosia. Bayern München neemt het op tegen Olympique Marseille en Chelsea. De enige overgebleven Engelse club bij de laatste acht speelt tegen Benfica. Care. You look all of the time. De dingen koek uit 2008 en Shine On. We gaan het hebben over zwemmen. Inge Dekker verraste vanmorgen... de Nederlandse zwemwereld bij de Cup in Amsterdam. Daar zom ze in de series van de 50 meter vrije slag naar een persoonlijk record... en daarmee de limiet voor de Olympische Spelen. En dat op een afstand die eigenlijk niet te haren is. Een 100 vlinder was eigenlijk het belangrijkste, maar nu... Uh, ja goed, ik zit er gewoon dichtbij, dus het is uh, hoe dan ook belangrijk. En weet je, als je, je kwalificeert op de 50 vrij voor de OS... dan, uh, ja, dan heb je gewoon een dikke vette medaillekans. Uh, dus uh, ja, het is zeker belangrijk. Ja, juist omdat de concurrentie in Nederland al heel groot is. Als je weet dat je die aan kunt, kun je ook in Londen wat doen. Ja, daarom. Mijn tijd van vanochtend was sneller dan de, dan de bronzen tijd van Marleen op de WK. Dus uh, ja, het zegt wel wat. Als je voor Nederland 50 vrij mag zwemmen, dan, uh, dan zit je echt bij de wereldtop. Ja, ga je nog een poging wagen bij de Swim Cup in Eindhoven volgende maand? Ja. ja, ik ga nog een poging wagen. Ik, uh, ik zit er nu zo dichtbij en... Uh, ja, ik wil gewoon zeker weten dat ik alles eruit heb gehaald. Ook al zwem ik zo meteen niet sneller. Of zwem alleen nog veel sneller. Dan uh, weet je, als je het niet doet, dan heb je altijd zoiets van... Ja, maar shit, als, als ik het nou nog maar een keer geprobeerd had, wie weet. Ja, dan wil ik gewoon uitsluiten. En we praten erover met Bob van der Tak in Amsterdam. Bob, hoe kan het nou dat Dekker zo ineens zo hard zwemt? Ja, omdat ze zich toch in Marseille, waar ze traint, wel heeft uh, toegelegd de afgelopen maanden ook op die vrije slag. Die ging vorig jaar bij het wereldkampioenschap in Shanghai absoluut niet goed op de estafette. Toen uh, viel Dekker echt uit de toon, was ze de minste van de vier op de estafette. En dat heeft er toch wel aan het denken gezet om uh, zich ook wat meer te concentreren op de vrije slag. En uh, ja, daar hebben we nu dus het resultaat van gezien, want uh, 24-42, dat was de tijd die ze vanmorgen zwom. En daarmee uh, zat ze maar driehonderdste achter Marleen Veldhuis, de tijd die Veldhuis zwom bij het ONK in Eindhoven eind december. Dus ja, driehonderdste, dat is heel weinig natuurlijk. Maar dan toch weer dat oude Euvel. Hè, in de series heel hard en dan in de finale toch wat minder. Ja, dat overkomt Dekker wel vaker. Uh, misschien heeft het iets met spanning te maken. Misschien heeft het er ook mee te maken dat ze natuurlijk wel midden in de voorbereiding zit. Dat er hard getraind is. Hoewel Dekker wel uh, getaperd hier aan de start verschijnt. Dus echt goed voorbereid is. Goed uitgerust op deze swimcup. Ze moet zich morgen ook nog plaatsen op de 100 meter vlinderslag. Dus het is uh, ja, een beetje moeilijk te achterhalen waar dat precies in zit. Maar uh, goed, 24-42 van vanmorgen. Dat biedt uh, in ieder geval al. Het Perspectief. Gaan we even naar een van haar concurrenten, Marleen Veldhuis. Ook zij was verrast door de tijd van Inge Dekker. Nee, ja, ja iedereen is heel verrast over de tijd van Inge. En nou, ik moet zeggen dat ik vanmorgen ook wel een klein beetje verrast was. Maar ja, aan de andere kant, zij heeft vorig jaar 24-6 gezwommen. En uh, ik zwem nu vandaag 24-5. Dus weet je, het ligt allemaal best wel dicht bij elkaar. En uh, dus ik zal nog een stuk harder moeten. Maar je wordt er niet uh, nerveus van? Nee, nou ja... Uh, ik denk, een Olympische finale is uh, ja, dus denk ik wel iets spannender dan dit. En natuurlijk moet je daar eerst komen. En uh, ja, zo is de sport. Ja, als je het allemaal makkelijk ging, dan kon ik op dammen gaan. Of zo. Ja, nu krijg het hele dambond over me heen. Maar nou ja, ja dit hoort bij. Hè? Ja, de snelste gaat, hè? zo werkt het nou enkel. Ja, dus uh, dat is mooi van deze sport. En dan meteen maar even door naar dat andere sprintkanon. Ranomi Chromo Ook zij was verrast door die snelle tijd van Dekker. Um, ja, inderdaad, de tijd vanochtend was heel hard. Uh, ik zoom twee series na haar, dus ik uh, hoorde de tijd en ik dacht, nou, ik moet ook even doorzwemmen uh, Ja, vanochtend was ik sneller en, en uh, uh, vanmiddag was ik ten opzichte van mezelf nog sneller. En ik heb een PR gezonden, dus daar ben ik uh, gewoon tevreden mee. Ja, ja. Dus in die zin hoef je je ook nog niet heel druk daarom te maken? Nee, absoluut niet. En uh, het gaat gewoon uh, heel goed en ik uh, heb gedaan wat ik kan. En wat ik kon. En uh, ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet of Inge de Cup in Eindhoven gaat zwemmen. maar Marleen en ik zullen die in ieder geval wel zwemmen. Nou, ze gaat hem zwemmen. Oké, okay, nou ja, ze gaat hem zwemmen. Uh, ja, Marleen en ik zullen daar ook zwemmen. En ik denk dat wij uh, ja, nou ja, niet volledig uitgerust hier aan de start verschijnen. En wellicht wat meer uh, in, uh, in Eindhoven. Dus uh, ik verwacht van mezelf gewoon uh, hier mooie tijden en in Eindhoven zeker. En uh, ja, we zullen wel zien wie uh, de snelste twee zijn. Ja, tja, Bob van der Tak. Uh, we zitten nu met een probleempje. Hè? Want de bondscoach uh, uh, heeft drie zwemsters die zich qua tijd hebben geplaatst voor Londen. Er mogen er maar twee meedoen. Hoe wordt nou die keuze gemaakt... Ja, het is heel simpel, de snelste twee gaan en er is nog één kwalificatiemoment hierna. Dat is volgende maand bij de Swim Cup in Eindhoven. En daar komen alle drie de vrouwen weer aan de start en dan uh, mogen ze het onderling gaan uitvechten. En de snelste twee gaan, zo simpel is het. Keihard en ook als Dekker zich daar later nog tussen weet te wurmen, uh, er kan geen andere keuze gemaakt meer worden. Nee, het kan hooguit zo zijn dat uh, Dekker zelf zou zeggen van uh, ik uh, geef toch de voorkeur aan die 100 meter vlinderslag. Ik laat hem schieten. Maar goed, je hebt het net in dat interview gehoord. Dat gaat ze niet doen. Als ze zich plaatst voor Londen op die 50 meter vrij, dan gaat ze hem gewoon zwemmen. En dat kan trouwens ook makkelijk, omdat de 50 meter vrije slag uh, helemaal uh, aan het slot zit van het zwemmen. Op de laatste zwemdag in Londen. Dus het zit verder geen andere afstanden in de weg ook. Dan nog even over het andere zwemmen van vandaag. Waren er nog meer zwemmers die aasden op een startbewijs voor Londen? Ja, bij de mannen. Lennart Stekelenburg op de 200 meter schoolslag. Stekelenburg is een van de weinigen die nog niet aan de Olympische eisen heeft voldaan tot nu toe. En ook op de 200 meter schoolslag lukte het hem niet vandaag. Hij is om een tijd van 2.12.72. En dat was meer dan een seconde boven de limiet. En uh, morgen mag hij het uh, dan nog een keer proberen. Maar dan op de 100 meter schoolslag. En het zou voor hem prettig zijn als hij het dan haalt. Want dan uh, heeft hij wat rust. In zijn hoofd, en dan kan hij zich in uh, ja, alle rust gaan voorbereiden op die uh, Olympische Spelen. Uh, Nick Driebergen deed ook nog een poging op de 200 meter rugslag. Maar ook hij redde het niet. Een tijdswommie van 1,5907. Dat was uh, ruim een seconde boven de Olympische limiet. Driebergen is wel al geplaatst op de 100 meter rugslag. Dus hij gaat sowieso wel naar Londen. Het is alleen de vraag op hoeveel afstanden. En naar welk zwemnummer kijk je speciaal uit komend weekend? Ja, toch weer bij de vrouwen dan. Zondag de 100 meter uh, vrije slag. Uh, ook daar is veel concurrentie. Dan zullen we ook uh, Femke Heemskerk uh, aan het werk zien. En natuurlijk weer uh, de vrouwen waar we het net al over hadden. Kromo, Widjojo, Veldhuis, Dekker. En het is ook nog interessant om te kijken wie hier op dat nummer uh, 5, 6 en 7 gaan eindigen. Met het oog op de estafette, want er moeten naar Londen ook nog een paar reserves mee natuurlijk. En ook dat is uh, een zeer interessante en een uh, open strijd. Bob van der Tak, dankjewel. We gaan weer terug naar Arnhem. Vitesse tegen Herakles eindigde daar in 2-0... door goals van Boni voor de rust en Ibarra na de rust. Het was een rode kaart voor Pasveer van Herakles... na het onderuit halen van Ibarra. Er kwam een strafschop voor Vitesse... maar die werd gemist door Boni. Hij schoot op de paal. Ja, het gaat niet goed met Herakles. Vier nederlagen nu op een rij. Iedere week zakt de ploeg een paar plaatjes. Inmiddels staat Herakles uit Almelo 12e in de eredivisie. Dat is geen prettig avontuur momenteel... voor de trainer van Herakles, Peter Bos. Laten we eens beginnen bij dat rode kaartmoment. Hoe, hoe, heb jij, hoe heb jij dat beleefd? Zoals ik het vanaf de bank beleefde was dat, uh, dat wij een fout maakten. Balverliesleden, waardoor zij alleen voor de keeper kwamen. En dat Remco uitkomt en dat hij inzag dat, uh, dat die speler die bal om hem heen speelde... en zijn handen introk. En ik heb net het moment voor het eerst teruggezien. En dat bevestigt dat. Maar is hij ook niet te laat zelf, pas weer? Maar dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij zijn handen, zijn handen intrekt. En... Uh, ja, je, je, dus, wat, wat moet hij anders doen? Ik bedoel, hij komt uit, de speler speelt de bal eromheen. En hij kan verder niks meer doen. En ik kan me niet voorstellen dat degene die ooit de spelregels verzonnen heeft... dat hij hier een rode kaart voor heeft uitgevonden. Dus jij interpreteert het als zwalbe? Ja, maar soms hoeft het een of het ander dat niet te zijn. Ik kan niet beoordelen of die jongen een zwalbaan maakt. Want hij loopt natuurlijk wel tegen Remco op. Hè? Dat is duidelijk. Alleen je ziet ook de intentie van Remco... dat hij zeker niet de bedoeling heeft om die jongen onderuit te halen. En sterker, als je ziet hoe die, hij hoe die zich daar zo probeert klein te maken... om die jongen maar niet te raken. Ja, meer kon hij daar in die situatie niet doen, vond ik. Dus vind ik het inderdaad een belachelijke rode kaart. Op dat moment verlies je eigenlijk ook de wedstrijd? Achteraf wel. Zo dacht ik er in de rust nog niet over, want uh, zij missen de strafschop uiteindelijk en het staat nog steeds 1-0. En als je zag hoe wij aan de wedstrijd begonnen, waar wij het balbezit hadden, wij het initiatief hadden. En ik vond dat we er niet eens in balbezit goed speelden, want we hadden veel te veel balverlies. Uh, maar wij hadden wel het initiatief en Vitesse zakte terug uh, en wachtte op die momenten, uh, die foutjes van ons om op de counter te spelen. En uh, dat hebben zij beter gedaan dan dat wij in balbezit gespeeld hebben. Dan hoor je vaak trainers zeggen van, ja, dat we niet scoren, oké... Okay, maar we creëren wel kansen, maar jullie creëren geen kansen. Jullie waren vrij machteloos in het eerste 35-40 minuten gedeelte van de wedstrijd. Wel balbezit, maar weinig kansen. Wel, maar op een gegeven moment, als je dus, uh, dat balbezit goed speelt... dan komen die kansen op een gegeven moment vanzelf. Want de tegenstander in het begin, die zo massaal terugzakt, thuis nog wel... Die kunnen dat belopen, maar naarmate de wedstrijd vordert... zullen ze dat minder kunnen belopen. En wat je op een gegeven moment ook zag, ik weet niet of je dat opgevallen was... maar dat Van Ginkel sneller druk ging zetten... waardoor er een middenveld van ons vrij moest gaan komen. Ja, dan kun je dus wel uh, gevaarlijk gaan worden. Maar goed, die kans hebben wij niet, uh, niet gekregen. Waarbij ik moet ook moet zeggen dat we bij, uh, bij 1-0... nog een hele goede kans via Duarte kregen. Die bal die uh, Armenteros terugkopte en die Duarte te langzaam handelde... maar uh, op goal had kunnen schieten. Maar goed, feit is, uh, Peter, je verlies vier keer op rij, dat is wel... Ongelooflijk vervelend, denk ik. Ja, daar ga ik geen nee op zeggen, nee. Dat is heel vervelend, ja. Maar het is je zorgen dat je nu toch wel naar beneden moet kijken. Nou, maar dat is de realiteit. afwachten wat de ploegen dit weekend gaan doen, maar dat is wel de realiteit. Peter Bos van Herakles en door die rode kaart van Remco Pasveer is hij gezorgd voor de halve finale tegen AZ. Halve finale van de Nationale Beker. Herakles overweegt nog om in beroep te gaan tegen die rode kaart. Wordt vervolgd. Ja, Johan Rolfs sprak dus met Peter Bosch, ging wat verder daar kijken in de kattecombe in de Gelredome in Arnhem. En kwam toen de trainer tegen van de ploeg die daar zo keurig staat op de zevende plaats, namelijk John van der Bom. Staat hier een blijde trainer? Ja, ik, ben, ik ben blij dat we gewonnen hebben, maar ja, ik, ik vind niet dat we, dat we het goed uitgespeeld hebben. Uh, Daarom vraag ik het ook, of je blij bent. Ja, met de overwinning natuurlijk.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 John van der Brom van Vitesse zijn ploeg staat de dus skeurig zevende... na die 2-0-overwinning op Heracles vanavond. We gaan het hebben over Formule 1, want het seizoen is weer begonnen. De eerste trainingen zijn in Melbourne alweer verreden. Start is zondagochtend van de eerste echte race in Australië. En dan zal Sebastian Vettel zijn eerste stap gaan zetten... om zijn titel te verdedigen. Onze Formule 1-medewerker ook komend seizoen is Ronald van Dam... hier aangeschoven in de studio. Uh, Ronald, ja, als, als het goed is, zes voormalige wereldkampioenen aan de start. Is dat uniek? Ja, dat is uniek. Ja, Vettel, Hamilton, Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Rijko, die terugkeert. Ja, euh, beter kan het niet worden. Echt euh, fantastisch. De namen zullen ongetwijfeld zometeen de revue gaan passeren. Eerst maar even de, de huidige kampioen Sebastian Vettel. Het was een beetje zijn show vorig seizoen. Uh, kunnen we dat weer verwachten? Uh, nou, dat vind ik wel gelijk een, een lastige. Want uh, ja, je zou zeggen ja. Want de auto is in de basis hetzelfde gebleven als afgelopen seizoen. Er zijn niet echt spectaculaire regelwijzigingen. Maar afgaande op de tests en, uh, en de eerste dag in Melbourne. Uh, waar ik te betwijfelen of het in ieder geval zo dominant gaat zijn als afgelopen jaar. Toen, hè, toen had hij 11 overwinningen en 19 races plus 17 keer op het podium. En ook nog eens 15 keer pole position. Ja, dat was geen kruid tegen gewassen. Maar nou, daar zeg ik, niet met, ik zeg niet meteen dat dat uh, op dit, dit jaar weer zo gaat gebeuren. Nee. Oh, Oké, okay, maar het is in ieder geval wel een vak. Idioten en iedere ja. keer wel weer een andere naam voor zo'n auto, hè? Ja, sowieso. Hij, hij, hij, hij houdt van het racen. Dat, dat bedoel ik. Ik geniet van, van zegens, records en, en, en de cijfertjes. Maar vooral het gevoel dat je erbij bent. Dat je het kunt doen. Dat je kunt racen. Dat dit je vak is. Dat je werk is. Ja, dat is gewoon fantastisch. En hij heeft een beetje een tik. Sinds hij uh, sinds, sinds in de autosport zit. Noemt hij als een auto. Schrijft hij een naam van een, van een vrouw. De, de huidige rb 8 heeft hij Abby genoemd. Maar hij heeft ook wel eens namen gebruikt als uh, Kate. Kate uh, stoute zusje. Uh, Kinky Kylie. En deze uh, Abby is een verwijzing. Hij is een Beatles fan. Maar waarschijnlijk naar het laatste. Uh, album van, van de Beatles, naar Abbey Road. Okay, denk okay, okay. Um, Ja, dat, dat record van, uh, van voorbeeld Schumacher even nagen. Zit uh, dat erin? Ja goed, hij is twee keer wereldkampioen nu. Als hij weer wereldkampioen wordt, dan pakt hij hem voor de derde keer op rij. Nou, er zijn twee mensen die hem dat voor hebben gedaan: Van en Schumacher. Schumacher natuurlijk in totaal zeven keer wereldkampioen en waarvan vijf keer op rij. Dus er is nogal wat van voor te vechten. Um, en dat zal hem ook inspireren. En hij heeft ook gezegd: van ja, ik ben gewoon weer hongerig. Ik bedoel, uh, leuk één titel, uh, leuk twee titels, maar ik ga gewoon uh, volle bak voor die derde. Dan een van die andere oud wereldkampioenen uh, In ieder geval een oud wereldkampioen. Raikkonen, ja. Die zijn comeback maakt. Ja, wat mogen we daarvan verwachten? Nou, ik denk wel een hoop. Uh, hij is er twee jaar uit geweest, maar hij heeft uh, twee, twee keer het wereldkampioenschap uh, rally uh, gereden. Uh, wat niet echt geweldig ging. Hij heeft nog een tijdje in de NASCAR uh, wat, wat gedaan. En daar, uh, dat wiel en -race op de OVOS, daarbij dacht hij meteen weer van... Ja, weet je, dat mis ik eigenlijk. Ik bedoel, rallies rijden is leuk, maar dan, dan rij je natuurlijk niet tegen een auto. Of tenminste zeker niet zij aan zij met hem. Nou, en, en dat wil hij weer terug. Dus hij heeft, dus, ja, hij maakt zijn comeback. Het enige team waar hij eigenlijk terecht kon was uh, Lotus, voorheen Renault. En dat is, uh, afgaan op de test, uh, best een aardige auto waar ze mee rijden. Ja, maar kan, kan die auto inderdaad, denk jij, op tegen, nou ja, de auto's die de afgelopen jaren de dienst hebben uitgemaakt? Kijk, het, het leuke van een nieuwe Formule 1 seizoen is dat eigenlijk wel iedereen weer met een nieuwe auto op nul begint en tijdens die testsessies is het lastig om te bepalen wie rijdt nou waarmee, hoeveel rondjes, volle tanks. Uh, het is toch een beetje verstoppertje spelen eigenlijk uh, ten opzichte van elkaar. Maar er uh, was niemand eigenlijk echt dominant en dat was de voorgaande jaren wel het geval. Dat hadden we het jaar met, Bro met Braun Grand Prix, met Jensen Button. Uh, afgelopen jaar zag je ook meteen de, de Red Bulls altijd vooraan. En dit jaar niet. Dus ik, ik denk, en Raikkonen was wel de snelste op de laatste testsessie in, in Barcelona. Dus ja, ik, ik, mijn gevoel zegt hij is snel, die jongen is gewoon echt een pure racer altijd geweest. Uh, die komt niet terug om ergens uh, in de middenmotor te gaan die wil gewoon het podium op. En deze comeback van Rijkonen mogen we absoluut niet vergelijken... met de comeback van Schumacher? Uh, nou... Ja, kijk, Schumacher was drie jaar tussenuit. Is ook alweer een stukje ouder. Is, uh... Uh, goed, zit bij Mercedes. Uh, heeft, heeft het moeilijk gehad. Hoewel hij de afloop, afgelopen half seizoen... of uh, vorig jaar het tweede gedeelte van het seizoen... eigenlijk wel betere resultaten neer ging zetten. En ja, hij was wel de man nu... Uh, vandaag een vrijdag in Melbourne... die gewoon uh, de tweede vrije training uh, echt domineerde... samen met Rosberg. Dus, en ze hebben ook een handigheidje op die auto... op die Mercedes, op de achtervleugel... wat de rest nog niet heeft. En wat ze een voordeeltje zou kunnen opleveren. Uh, de FIA heeft het in ieder geval goedgekeurd. We gingen meteen weer teams protesteren. Dus ja, misschien wel. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Misschien wel zomaar eens een, een zegen van Schumacher in Australië. Ik, uh, ja, dan win je, win je veel, volgens mij, in de lotto, maar ja. in het auto. Maar uh, even nog, nog aan, naar twee debutanten. Uh, overigens, Truly en Schumacher ja. zijn er definitief. Uh, ja, Truly en Barrichello. Excuses, uh, Barrichello. Ja. Uh, die twee debutanten: um, een, een Fransman en. Of, of het zijn er of, zelfs twee Fransen? Ja, Jean-Eric Vernier. Die komt uit uh, de World Series bij, uh, bij Renault. En die heeft daar. Uh, vorig jaar de tweede plaats behaald. En jean deed afgelopen jaar in de GP2 en werd daar toen vierde. Ja, twee jonge, jonge Fransen, bij, de een bij Marussia en de ander bij Toro Rosso... mogen we nog geen wonderen van verwachten. Hoewel, als je bij Toro Rosso zit, dan zit je ook al redelijk dicht... natuurlijk bij, bij het zusterteam, bij Red Bull. Dus de kaarten voor Venier zijn wat beter in dat opzicht dan, uh, dan die van Pieck. Ja, Eén ja. uh, ding hebben we trouwens nog niet uh, meegenomen. Uh, Masso Alonso, de, de ploeg. Ja, uh, ja die, die hebben ook wat veranderingen doorgemaakt, hè? Nou, het ging vorig jaar natuurlijk gewoon niet goed. Klaar, één overwinning voor Alonso en uh, Massa heeft niet eens op het podium gestaan. Die auto was gewoon niet oké. Okay. Ze hebben Aldo Costa, de, de, de grote technische baas daar, ontslagen. Pat Fry heeft het nu voor het zeggen. Maar ook in de testsessies, ja, geen tevredenheid bij Ferrari. Uh, Pat Fry zei letterlijk, uh, we hebben nog veel ruimte voor verbetering. Nou, als, als iemand binnen het team dat zegt, dan, dan moet je al meteen zorgen gaan maken. En ook nou, op de eerste dag in, in, in Melbourne vond ik ze er niet uh, geweldig, uh, geweldig uitzien. Dus ja, ik vrees een beetje. En dat is wel jammer, want Alonso is denk ik van... Alle coureurs in mijn ogen gewoon de beste van allemaal. Maar dan moet je wel een auto hebben, want zo is het gewoon in de Formule 1... waarmee je races kan winnen. En die had hij de afgelopen twee jaar niet. Althans, hij won wel races, maar je wordt er geen wereldkampioen mee. En ja, ik vrees ook weer een beetje voor, uh, voor dit jaar voor Ferrari. Elk jaar weer nieuwe regels. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen dit jaar? Als je naar de auto kijkt, zul je de, de step-nos zien, de getrapte neus. Iedereen vindt het uh, voel je lelijk. Wat is er gebeurd? De, de, de, de neusen kwamen eigenlijk steeds verder omhoog. Daar wilde de, de, de Autosportbond een paal en perk aan stellen. Dus die moesten omlaag. Ja, dan hou je natuurlijk het, het grootste deel van de auto eigenlijk zo hoog mogelijk. Maar ergens moet je naar beneden volgens de regels. Nou, dat is dan vooraan. En dan krijg je een soort raar trapje. Het ziet er niet uit. De VIA wil het ook alweer aanpakken voor 2013. Dat is uiterlijk een belangrijke verandering. Um, en verder is de geblazen diffuser, waar Red Bull eigenlijk veel winst mee heeft geboekt de afgelopen jaren. Die is door allerlei technieken. Veranderingen is dat eigenlijk niet meer mogelijk. Daarmee maken zeg maar, de uitlaatgassen die worden voor aerodynamisch voordeel benut. Maar dat voordeeltje gaat Red Bull en ook de andere teams nu kwijtraken. En verder probeert Pirelli met de banden nog meer ja, spanning te creëren door de, de banden dichter bij elkaar te brengen, zodat de, de strategieën wat verschillende zullen zijn. Dat, maar eigenlijk. In de basis verandert het technisch niet veel dit jaar. En het leuke is, er is dus ook weer een klein oranje tintje aan het uh, Formule 1 seizoen. Want Guido van der Garde, die, uh, die wordt reserverijder bij de rinstal van. Caterham, zeg ik het zo ja, goed? Ja, dat is uh, het voormalige Lotus. Uh, en Renault is Lotus geworden. Ingewikkeld verhaal. Maar Lotus is nu het team van Rijkonen. En Caterham, autofabrikant in Engeland. Daar rijdt Guido van der Garde voor. Ja, en het leuke is, dus Van der Garde mag zich dus echt Formule 1 coureur noemen. Nog niet helemaal natuurlijk. Ik bedoel, uh, we hebben wel een uh, goede stap gezet in de goede richting. Alleen, uh, je wil natuurlijk racen. En, uh, en, uh, maar goed, dat, het doel is uh, om, om, om dat volgend jaar te doen. Dit jaar een jaar meegroeien. En uh, zoveel mogelijk leren en informatie opslaan. En dan volgend jaar erin stappen. Hoe zit het op dit moment met jouw rol? Want je bent derde rijder in dat team. Uh, hoop je dan dat iemand anders uh, afvalt op een of andere manier? Of, of voel je wel echt, ik ben deel van het team en ja, gun je hun dat ook weer niet? Nou goed, uh, kijk, je, je wordt aangesteld als derde rijder en als reservecoureur. Dus als iemand een keer een, een arm breekt met een crash of weet ik veel wat, uh, een zieksvak of misselijk is, dan moet ik gewoon uh, instappen. Dus zo werkt dat. En uh, ja, je hoopt aan de ene kant dat, dat het een keer gebeurt, en aan de andere kant ook weer niet. Ik bedoel, uh... We zullen zien, ik sta klaar, ik ben fit, ik voel me lekker en we zien wat er gaat gebeuren. Maar voor mij is dit jaar het gewoon belangrijkste om heel veel informatie op te slaan en ongelooflijk veel te leren. Als je jouzelf vergelijkt met types als Verstappen, Doorn, Boris, Albers, waar sta jij dan qua niveau nu? Nou goed, ik denk dat het al een tijd geleden is dat we Formule 1-coureur hebben gehad. En dat het weer tijd is om een Formule 1-coureur te hebben. En dat is aan mij de taak om dat te laten gebeuren. Maar nou, waar je staat met hun, dat is denk ik een beetje een moeilijke vraag. Omdat uh, je gaat door de tijd uh, worden er andere dingen uh, van je verwacht. Ik bedoel, tien jaar geleden was, was Schumacher zeg maar, de beste coureur. Omdat hij echt een all-round coureur was: die wist van data, die wist van de auto's, die wist van de, uh, hoe je moest trainen. Maar nu, deze dagen, iedereen weet dat. Je moet gewoon knij, knij, knij te hard trainen, knij te hard zorgen dat je mentaal fit bent, fysiek fit bent. En, en, en er gewoon staat als je er moet staan. Het moeilijkste in de autosport is dat je weinig mag rijden. We hebben maar tussen zes en acht dagen qua coureur om te testen. En de rest kan je eigenlijk alleen maar in een fitness school doen of een beetje met een rally op het ijs gaan rijden. That's it. Word jij uiteindelijk de Nederlander die weer eens op het podium terechtkomt? Nou, laten we het hopen. Ik bedoel, de Verstappenjaren waren natuurlijk ja, super. Ik bedoel, iedereen was fan van Jos. En ik denk dat hij uh, de autosport in Nederland erg opgekrikt heeft. Door hem ben ik ook gaan karten. En uh, ja, ik denk uh, als ik dat kan creëren, dat, uh, dat mag ik hopen. En uh, daar ga ik ook zeker voor. Als we nou, nou over een jaar hier weer spreken, wat is er dan allemaal gebeurd? Nou, dan, dan hoop ik dat ik contracten op mijn kont heb en dat ik dit jaar ga racen en dat ik hopelijk nu al in het vliegtuig naar Australië zit. Guido van der Garde in gesprek met Maarten Tip. Ronald, hoe groot is de kans dat hij echt in een Grand Prix in actie komt? Klein. Dan moet er iets met uh, Kovelijn of Petrov uh, gebeuren. Die moeten ziek worden. Misschien moet hij iets in de koffie gooien. Dan, uh, dan kan hij uh, racen. Want uh, ja, Trulli ging weg en niet van de garde stapte in. Maar uh, ze haalde Petrov binnen. Dus dat zegt eigenlijk al meteen iets over zijn positie. Zondag uh, eerste afspraak. De Grand Prix van uh, Australië. Zondagochtend heel vroeg. Uh, wat mogen we verwachten? Nou, er is regen voorspeld. En het was vrijdag vandaag dus ook al niet droog in Australië. Dus dat uh, wordt sowieso extra leuk. En ja, ik, ik zet mijn geld een beetje op op misschien de jongens van de Mercedes, Schumacher en Rosberg. En de McLaren's van Hamilton en Button. En met name hou Hamilton in de gaten. Die heeft een waardeloos jaar gehad vorig jaar. Maar dat heb je ook. Als je een pussycat doll als vriendin <laughs> hebt, dan, dan dat leidt dat alleen maar af. Nou, die twee zijn nu uit elkaar. En uh, ik denk dat die gewoon uh, keihard terug slaat. En uh, vraag mij wie de wereldkampioen wordt, dan zeg ik nu Lewis Hamilton. We gaan het afwachten. Dankjewel, Ronald van Dam. We gaan het nu hebben over FC Twente. Dat heeft geen tijd om bij te komen van de nederlaag tegen Schalke... gisteren in de Europa League. Want zondag wacht alweer Feyenoord. Bij de clubs maken nog aanspraak op de landstitel. Want Twente staat er dan wel beter voor. Maar als Feyenoord wint in Enschede... is de voorsprong op de Rotter Rotterdammers van de ploeg uit Enschede zomaar verdwenen. Twente is daarom volledig gefocust op de competitie. Zozeer dat de nederlaag tegen Schalke eigenlijk niet zo heel erg is. Daarover Willem Jansen. Nou, niet zo erg vinden. Je wil altijd. Uh, kijk, als sportman uh, wil je sowieso altijd winnen. En uh, ja, dit zijn wel wedstrijden die uh, absoluut naar meer smaken, natuurlijk. Dus. Uh, ja, de trainer heeft er wel voor gekozen om inderdaad een aantal jongens uh, rust te geven. Die. Uh, ja, die, uh, die de laatste weken toch uh, heel veel ook hebben gespeeld. En ja, hij was toch een beetje geschrokken van, uh, van afgelopen zondag ook. Uh, een wedstrijd tegen NEC, waar we een beetje energieloos uh, oogden. En. Ja, en, en dan is inderdaad het verhaal dat de competitie belangrijker is. Alleen, um, ja, als je ziet dat we gisteren ook met het team wat we, waarmee we gisteren speelden... dat we de eerste half uur gewoon heer en meester zijn, denk ik. Dan uh, had je alsnog gewoon kunnen winnen. Maar voetbal wil toch altijd spelen. Nee, daarom. En vooral in zo'n wedstrijd. En, uh... Maar goed, de trainer is ervoor om, uh, ja, om de juiste keuzes te maken. En uh, ja, vooral uh, jonge gasten, die moet je nog wel eens uh, afremmen. Die willen natuurlijk altijd spelen. En, ja, ik was blij dat ik zelf mocht spelen. Maar uh, ja, goed, het, het is gewoon hartstikke jammer. Want, uh, maar goed, uh, ook, ook met, de, ja, wat ik zeg, met, met het team waar we gisteren mee stonden, hadden we gewoon uh, meer, uh, meer, moeten, meer eruit moeten halen. Want uh, we begonnen heel goed 1-0. Ja, je mag gewoon niet, op dit niveau kun je gewoon niet vier, vier, drie of vier tegels krijgen. Is er begrip getoond voor de trainer? Of heeft er iemand gezegd van, ja, moet dit nou? Nou goed, volgens mij is er wel de voorafgaande woensdag en, en, en, en, en donderdag nog in de ochtend. is er wel overleg gehad met, geweest met, met een, paar, een paar belangrijke spelers. En ja, wat zeg, hij, hij zei, ja, hij heeft daarvoor gekozen en een goed overleg denk ik. En, um, dus ja, dat is dan zijn keuze. Dus, uh, maar ja, goed wat ik zeg, natuurlijk ja, mis je dan een paar basisspelers. Alleen als je ziet hoe we de eerste helft spelen, dan, uh, ja, dan mag je ook met die, met die ploeg kun je gewoon een goed resultaat halen. Nu komt Feyenoord. Wat Feyenoord jullie tegemoet treden? Ruiken die bloed? Of hebben die ook gekeken van uh, we krijgen een ander Twente tegenover ons? Uh, ik denk wel dat ze bloed ruiken, ja. Ik bedoel, dat zou ik als tegenstander ook hebben... Natuurlijk, maar ja, want wij spelen thuis en we hebben nog wat goed te maken tegen Feyenoord. En, uh, hopelijk uh, zijn we morgen uh, weer, of uh, zondag, wel allemaal uh, fris. En ja, kunnen we gewoon uh, ons spel spelen. En, uh, en we moeten absoluut winnen. We krijgen nu sowieso deze week om de twee dagen of om de drie dagen we een wedstrijd. En, uh, we moeten ze alle drie winnen, dat is, uh, dat is heel simpel. En, uh, te beginnen met, uh, met zondag. Willem Jansen, maar ja, Feyenoord zal er graag een stokje voor willen steken. Eerder dit seizoen in de Kuip won Feyenoord met 3-2 van Twente. Maar dat was het Twente dat onder leiding nog stond van Co Adriaanse En nu is daar Steve McLaren natuurlijk teruggekeerd. De speelwijze ook flink veranderd. Daarover Ronald Koeman. Ze spelen anders. Ze spelen minder offensief. Want toen was het natuurlijk uh, met Janko in de spits en de Jong op het middenveld. Nou, de Jong is geen middenvelder. Dus ja, een stukje balans ontbreekt dan vaak binnen, binnen dat soort ploegen. Ja, die is wel teruggekomen. Dat zie je hoe ze, hoe ze hun wedstrijden bespelen. Uh, wat ze wel of niet weggeven. Ja, is het allemaal wat degelijker dan het uh, daarvoor was. Het was daarvoor wat aanvallender. En, en, en ja, dan, dan gaven ze ook heel veel ruimtes weg vaak. En uh, want, ja, dat was toen hier wat in de thuiswedstrijd te zien. Met name in de eerste helft waarin we een 3-0 voorsprong namen. Dat is allemaal wel wat veranderd. En, en, nou, dan is het wat degelijke, maar met, met wel, wel heel veel kwaliteit... En, en zeker heel veel diepgang vanuit het middenveld. We hebben gisteren bij Twente wel kunnen zien waar de focus ligt. Hè? Op de competitie. Want als jij niet met je sterkste team tegen Schalke begint... dus is wel duidelijk waar je prioriteit ligt. Ja, dat, dat heb ik dan ook zo gelezen. En uh, oké, okay, dat is de keuze die, uh, die Twente maakt. Duidelijk hebben ze het niet met het beste uh, ze gestart. Dat zullen ze zondag wel doen. Uh, een blessure is nagelaten, maar... Uh, ja, ze hebben toch wel over de wedstrijd van donderdag heen gekeken. En uh, aan de andere kant, ja, uh, persoonlijk gezien win ik liever een wedstrijd... of ga ik liever een wedstrijd verder. Want dan zit je eigenlijk wel in de, in, in, in de goede lijn. En nu krijgen ze natuurlijk een tik uh, bij NEC uit. Ja, En ik denk dat ook toch wel, de, ondanks dat ze de prioriteit bij de, bij de, bij de competitie ligt... Ja, een 4-1 nederlaag is toch een tik. En uh, ja, zijn wij in staat om... Uh, om ze het vuur aan de schenen te leggen zondag. En ze krijgen daar weer een tik overheen. Ja, dan ben je niet blij in één week. Zijn jullie ook nog wel eens bezig met deze rare competitie? Want uh, ja, heb je het ook zo gek meegemaakt? Nee, nee niet. Want er was altijd wel één of twee die, uh, die een duidelijk verschil hadden ten opzichte van de anderen. En die is er eigenlijk helemaal niet. Want uh, kijk maar, Ajax was afgeschreven in januari na de nederlaag hier in de Kuip. En staat gewoon op twee punten en doet volop mee. Nou, ja, dat geeft wel aan dat. Uh... Dat ieder zo zijn probleempjes uh, heeft. En, en ieder weekend uh, kom je weer uitslagen tegen... die, uh, die je op vrijdagmiddag niet, uh, niet voor mogelijk houdt. En, uh, en daar houden wij ons, ons vast. Want, uh, en daarom is, is zo'n wedstrijd uit bij Twente natuurlijk ook heel interessant. Ronald Koeman. Zondagmiddag dus om uh, half drie aftrap... in de goalsverse van Twente tegen Feyenoord. En tegelijkertijd begint in Eindhoven PSV tegen Heerveen. Het is een mooi programma aastelen zondag. Philip Kokuur schoof daar in Eindhoven vanmiddag... voor het eerst aan bij de wekelijkse pers conferentie van PSV. En van achter de tafel liet hij de gebeurtenissen van de afgelopen week nog eens even passeren. Een bijdrage van Bas Tiggelig. Het was nogal een roerige week in Eindhoven. Drie forse verliespartijen op rij kosten Fred Rutten de kop. Philippe Cocu werd doorgeschoven als nieuwe hoofdtrainer. Ernest Faber werd weggeplukt bij Eindhoven. En Chris van der Weerde werd van de B1 naar de A-selectie gepromoveerd. Drie mannen die elkaar door en door kennen. En dat is prettig werken, vindt Cocu. Nou ja, ik zie, ik zie het gewoon als, als. Als je een staf samenstelt. Uh, die. die moeten elkaar aanvullen. En die, dat, dat zijn vaak verschillende persoonlijkheden en karakters. Dat heb ik met, met Ernest. En, uh, maar ook zeker met Chris. Uh, als ik ook kijk naar de invulling. die ik zelf heb gegeven. aan, aan mijn rol die ik heb, uh, heb gehad. zeg maar als assistent. Ik denk dat dat, dat een hele heel belangrijk en wezenlijk onderdeel is binnen een staf. En, en ik vind dat uh, Chris van der Wier een uitstekend type is om, om die functie en die taak op zich te nemen, buiten zijn werkzaamheden gewoon op het trainingsveld. Maar uh, Chris kent ook uh, de club, uh, heeft voor PSV gespeeld, heeft in de jeugd uh, als trainer gewerkt. Ik denk dat dat gezien de situatie en uh, de tijdspan ook alleen maar een voordeel is om... Uh, om, om snel als eenheid voor de, voor de groep te staan en om elkaar daarin aan te vullen. Eenheid, dat is dus het sleutelwoord. Niet alleen eenheid in de staf, maar ook op het veld. Het startzijn werd gisteren gegeven in de wedstrijd tegen Valencia. Zondag wacht Herenveen En voor beide ploegen is dat een belangrijke wedstrijd... in de strijd om het landskampioenschap. PSV mist wel twee basisspelers aan de rechterkant. Twee schorsingen, uh, uh, Labiat en uh, Manolev... Maar dat, dat is binnen de selectie wel, uh, wel op te lossen. Het is wel jammer. Uh, ik had graag gezien dat iedereen beschikbaar was... Uh, om het vervolg te geven aan, uh, aan de afgelopen wedstrijd. Maar nu uh, moeten we een andere invulling aan, uh, aan geven. Tegen Valencia speelde PSV in de vertrouwde opstelling. Cocu verandert daar vooralsnog weinig. Op dit moment is het gewoon heel belangrijk om <coughs> resultaten te halen. Uh, dat zullen we proberen te doen op de manier die wij voor ogen hebben... Maar dan kijk echt de wedstrijd voor is de eerste, de beste wedstrijd is dus Herenveen En daar richten we ons volledig op. Ook in de korte tijd die we daarvoor hebben. Nou, de manier hoe ik uh, wil dat het elftal gaat voetballen, dat, dat moet niet zoveel uitmaken of we uit of thuis spelen. Het is meer de, een bepaalde basis, een bepaalde organisatie waarvan je uitgaat. Ja, dat, dat geeft je houvast, dat geeft je stabiliteit. En van daaruit ga je voetballen. En of we dat in eigen stadion doen of in een ander stadion. Dat maakt in die speelwijze niet, eh, niet uit. De Eredivisie kent een zeer onvoorspelbaar verloop. Cocu ziet een duidelijk verschil met zijn tijd. Nou, het, is, het is wel anders dan andere jaren. Eh, langzamerhand kruipt een groter gedeelte van de clubs bij elkaar in de top. Eh, de onderlinge verschillen zijn, zijn daarin kleiner. Ik denk dat hoeft niet negatief te zijn. Nee, omdat Je krijgt meer wedstrijden die gelijk aan elkaar zijn waar de onderlinge verschillen... Veel kleiner zijn, waar je dus met, als team zijn er met meer weerstand te maken krijgt. En dan krijgen je een, uh, ja, een top 6 zoals hij er nu uitziet. Nou, alles ligt heel dicht bij elkaar. En dat kan, kan uh, leiden tot een zeer interessante uh, slot van de competitie. Philip Cocu, zondag dus met Engels Faber op de bank bij PSV als om half drie wordt begonnen aan de thuiswedstrijd tegen de ze zeggen dat het wielersseizoen morgen pas echt van start gaat... met milan Sanremo. Ook al zijn de renners dit jaar alweer een tijdje bezig. Het Nederlandse vacansolei DCM... kan in elk geval met een gerust hart aan de primavera beginnen. Want door al die successen... Parijs-Nice, Tireno, Adriatico... de buit lijkt al vroeg in het seizoen binnen. Geo Lippens speelde vandaag de stemming. De sfeer bij Van is opperbest. Stralende gezichten vandaag in Milaan, waar morgen de primavera van start gaat. Daan Luijks, de grote baas van de ploeg, Pas maar één woord bij deze stemming. Euforie. Ja, euforie is een heel groot woord, maar we zijn natuurlijk bijzonder uh, tevreden van wat er tot nu toe is gebeurd. Het is natuurlijk uh, onvoorstelbaar als je in één week tijd in parijs nice op het allerhoogste niveau... drie renners in etappen ziet winnen en drie verschillende renners in etappen ziet winnen.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 Uh, je moet geluk hebben met mensen aantrekken. Die moeten maar doen wat, wat je hoopt dat ze gaan doen. En er moet uiteindelijk een chemie zijn. Er moet een sfeertje ontstaan van wij kunnen het samen, kunnen we het. En er wordt echt gelachen, er wordt echt gehuild. Er wordt echt gescholden, er wordt echt wel eens ruzie gemaakt. Maar het is puur. En op een of andere manier vertaalt dat in een ploeg waar ik Johnny Hoogland wil zeggen. Nou, Pim Lichter heeft zoveel voor mij gedaan. Er komt de wedstrijd dat ik alles stuk ga rijden voor hem. En, en dat, dat die beleving moet er zijn. Ik zie Westra tweede in Parijs niet en dan zie ik een leuke man. zie ik een, ja, een aantal renners die normaal gesproken kopman zouden moeten zijn of kunnen zijn. Die gaan 100% inzet voor Lio Westra. En dat is denk ik een beetje de munt waarmee terugbetaald wordt. De sfeer waarmee gewerkt wordt. We, we, ze hebben heel veel voor elkaar over. Wat verwacht je eigenlijk van Milaan-San Remo? Want dat is een heel andere koers. Daar heb je eigenlijk een echte sprinter voor nodig. Die hebben jullie wel met Chris Boekmans, maar toch op het hoogste niveau. Nou ja, Chris moet nog bewijzen dat hij dat hoogste niveau aan kan. Uh, wij, wij zijn wel van overtuigd dat hij dat uiteindelijk zal doen. Of hij dat morgen gaat doen, dat zou fantastisch zijn. Maar dat verwacht ik niet. Ik hoop dat er uiteindelijk een groepje wegrijdt zoals het vorig jaar was. En dat we daar Marco Mercato uit kunnen spelen. Over Johnny Hoogland. Want die kan natuurlijk, als ze op de podium wegrijden, heeft Johnny toch wel de kwaliteit om mee te zitten. Uh, maar als het echt een ras sprint wordt, dan, dan wordt het voor ons lastig. Ja, ik heb het allemaal op tv genoeg gezien. Elk jaar opnieuw, sinds mijn negen jaar. En ja... Het is een aparte aankomst, elk jaar opnieuw. De eerste Poggio. Het zal een gevriemel worden en we gaan ons er tussen gooien. En we hopen dat we aan de Poggio bij de eerste twintig kunnen beginnen. En dan hebben we kans. Dat is die jonge sprinter uit Vlaanderen, Chris Boekmans, voor wie het allemaal nog nieuw is. Hij is debutant in Milaan-San Remo. Net als Johnny Hoogeland trouwens. Ze zeggen tegen mij, iedereen maakt mij een beetje bang dat het enorm nerveus is. en Met veel valpartijen en dat je eigenlijk blij moet zijn dat je voor de Cypress nog niet gevallen bent. Dus dan heb ik zoiets van, dan, begin ik al een beetje, dan word ik al een beetje bang. Maar ik denk dat als ik er precies press erbij zit en ze trekken een keer door en blijven nog met de mannen we hebben naar de Poggio. Ja, en Marco zit er nog bij. Ik denk dat Marco onze absolute komman is morgen. Maar is ook de ervaren man. Die weet wat Milan Sanremo is, want jij bent uh, ja, nieuw in de koers. Pim Lichthaard, de Nederlands kampioen, is nieuw in de koers. Bert-Jan noem ze allemaal maar op. Ja, we zijn allemaal. We hebben allemaal. Boekmans? We hebben nog geen een van. Ja, Björn heeft gereden en Marco heeft gereden. dat it, denk ik. Ja, ik ken niet eens de afdaling van de Portio. Dus, uh... Er zitten een paar bochten in. Ja, ja. Maar ik denk dat Marco de absolute kopman is. En dat, wij... maar dat wil niet zeggen dat ik dan... Desnoods kan ik wat voor hem natuurlijk doen. Hè. Op de Portio of op de Cypressa. Je ja, moet ook proberen met de ploeg een heel mooi resultaat neer te zetten. En... Ja, je weet nooit wat er gebeurt. Geen grote favoriet voor Milan Remo, maar Vakon is tot nu toe in elk geval de ploeg in vorm. En dat voor een ploeg die pas vorig seizoen... in de hoogste divisie van het wielrennen terechtkwam. Onder meer door het aantrekken van Ricardo Rico en Ezekiel Mosquera. Daan Luiks, je hebt toen een hoog spel gespeeld. Je hebt het spel gewonnen... Maar ben je nou echt nooit bang geweest dat je de licentie zou kwijtraken door die affaire? Ja, natuurlijk is het wel eens spannend geweest toen uh, Rico uh, in de fout ging... en wij hem weliswaar meteen op non-actief stelden. Maar toch uh, wat geluiden kwamen van Uzi van ze moeten maar eens een keer voor de licentiecommissie komen. Uiteindelijk is dat nooit gebeurd. We zijn er ook nooit geweest. Uh, ja, uh, maar op dat moment zorgde er wel voor heel veel, uh, veel onrust in het team. En gelukkig kwam toen Thomas ineens op Parijs niet in Parijs niets meer een overwinning... En, en ja, op een of andere manier is gewoon het dubbeltje de goede kant opgevallen. Er kwam een fantastische tour. En het is daarna eigenlijk alleen maar vooruit gegaan. Sprookje van Lux. Nee, het is niet alleen een sprookje van Lux. Uh, Dit kun je gewoon niet alleen. Er moet beleving zijn, er moet passie zijn bij heel veel mensen. Want ik kan niet overal zijn. Hè. En ik, ik denk dat ik maar een heel kleine rol in het geel speel. Het zonnetje schijnt voor de vakantsoleiploeg milaan Milan, Sanremo, de Primavera. Het was vanavond een bijna compleet programma in de Eerste Divisie. Acht wedstrijden, maar liefst. En de nummer 2 Sparta leed daar een kostbare nederlaag. Thuis tegen Helmond Sport werd er met 3-0 verloren. Eindhoven, de nummer 3, kwam ook niet verder dan 1-1 thuis tegen Cambuur. Andere uitslagen, Dordrecht met 3-0. Ahead Eagles, Willem 2, 1-3. MVV Volendam 3-0. Den Bosch, Telstar ook 3-0. Veendam, Almere City 1-1. En AGO VV tegen Fortuna Sittard werd 2-4. Maandag wordt daar nog gespeeld. Os tegen koploper FC Zwolle. Want Zwolle gaat er altijd aan de leiding met 59 ...punt uit 26 wedstrijden. Sparta heeft nu wat uh, averij opgelopen. 53 uit 27. Eindhoven 52 uit 27. Daarachter Den Bos, Helmond Sport, Cambuur en Willem II. En in de vierde periode gaan Willem II en Helmond Sport aan de leiding... ...met allebei 9 punten uit 3 duels. Nog een opmerkelijke uitslag uit Duitsland. Hoffenheim tegen Stuttgart is daar geëindigd in 1-2. Hoffenheim met Ryan Babel. Daar bleef Braafheid de hele wedstrijd op de bank. En Stuttgart met Boularus. 1-2 dus tussen Hoffenheim en Stuttgart. En dan nog een tennisbericht. Er is een breuk ontstaan in de samenwerking tussen Michaela Krajicek en haar coach Erik van Harpen. Volgens vader Petra Krajicek heeft zijn dochter moeite... met het soms gedrag van Van Harpen... en kon en wilde ze niet meer aan de financiële eisen voldoen. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. We zijn er weer morgenmiddag om half vijf, het Sportforum. Met als gasten Iwan van Duren, Ademos en natuurlijk Tom Boot. En morgenavond vanaf zeven uur natuurlijk weer Eredivisievoetbal op Radio 1. Straks met het oog op morgen met Thijs van der Brink. Ik dank u voor het luisteren en nog een zeer prettig weekend. 1000 keer. En dan gaat snijden. het gaat gaat erin, het is ongelofelijk! 10000 tienduizendste. En dan komt dat slot van linkering Haringa en zijn winter springen. keer. AZ67, go het Eagles. NOS langs de lijn. 0-0. Zondagmiddag 25 maart. Weer schot en weer het dorpunt. Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja! ja! Nederland heeft olympisch goud, ongelofelijk! Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh!